12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Kamervoorzitter Bosma ontvangt informateurs. Obama met spotjes op Pakistanse tv... en al 3200 automobilisten hebben een alcoholslot. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden valt soms wat motregen en het is een graad of 17. Morgen is het wisselend bewolkt met een enkele bui. Zondag volgt dan vanuit het zuiden bewolking en regen. Tijdelijk Kamervoorzitter Martin Bosma... krijgt vandaag bezoek van de beoogde informateurs Henk Kamp en Wouter Bos. Hans Andringa is erbij. Zijn ze al onderweg, Hans? Nee, het wachten is nog uh, tot de beide informateurs vertrekken... vanuit uh, de Tweede Kamer, Binnenhof nummer 2. En dan uh, gaan ze over het Binnenhof, een meter of veertig... Uh, en dan lopen ze naar een andere ingang van het Kamergebouw, nummer 1b. En uh, daar lopen ze dan een paar gangen door... waar waarnemend Kamervoorzitter Bosma zit... Om hen uh, de officiële opdracht namens de Kamer te overhandigen, om zo snel mogelijk uh, te komen tot het tot stand komen van een stabiel kabinet bestaande uit VVD en Partij van de Arbeid. Hans Giga, dank je wel. Het is vrijdag na het vrijdagmiddaggebed en is het op veel plekken in de islamitische wereld weer even afwachten of het rustig blijft. Na heftige uitbarstingen in Egypte, Libië en andere Arabische landen is het vandaag weer onrustig in Pakistan rond de Amerikaanse anti-islamfilm en cartoons van de profeet Mohammed. Correspondent Lucas Vaagmeester. In Pakistan is het al wat later in de middag. In het Midden-Oosten ging het steeds om relatief kleine groepen die demonstreerden. Hoe is dat in Pakistan? Ja, premier uh, Ashraf van Pakistan kondigde uh, voor, uh, gisteren aan... Dat, er een, dat het vandaag een nationale vrije dag is. Een dag van liefde voor de profeet, wordt het genoemd. En daarbij de klemmende oproep om vooral de straat op te gaan... de emoties te tonen, maar alsjeblieft wel de boel heel te laten. Ga niet uw eigen bezittingen vernielen, is de boodschap. Maar die oproep die valt een beetje in uh, door de dorre grond op dit moment. In de hoofdstad Islamabad zijn rellen bezig. Daar is de politie inmiddels met uh, door zijn rubber kogels heen... wordt gemeld in Rauwpindi... In Peshawar uh, is met traangas geschoten op betogers. In Lahore en Karachi grote demonstraties. Hier en daar ook stevige aanvaringen. Ja, uh, daar zijn inmiddels ook twee doden bij gevallen trouwens. Uh, Islamabad is grotendeels afgesloten. Vooral rond het deel van de stad waar ambassades zijn gelegen... heeft het er alle potentie van nu nog wel om vanmiddag nog flink uit de hand te lopen. Dus die uh, liefde voor de profeet... Ja, die uit zich op dit moment op vele manieren ook met geweld. Ja, toch geweld, rellen. De dag begon met een toch wel opmerkelijke boodschap... juist van president Obama aan het Pakistanse volk. Dat bleek maar niet geholpen. Ja, zo'n bijzondere stap. Hè? Hij voelt zich blijkbaar genoodzaakt het beeld... in de islamitische wereld een beetje te nuanceren. Hij kocht reclamezendtijd op de Pakistanse tv... a 70.000 dollar... Uh, om te laten voelen dat hij wel degelijk respect heeft voor de religieuze gevoelens van anderen. Hè? Luister maar even. We reject all efforts to denigrate the religious beliefs of others. Ja, nou, dus het is een hele lastige voor hem. Hè? We hebben het er vaker over, ook hier op de radio. De meeste moslims die willen helemaal geen geweld. Maar die zijn wel heel diep geraakt in hun religieuze gevoelens. Hè? De profeet zo afschilderen als in die Amerikaanse film wordt gedaan, dat raakt veel moslims echt persoonlijk. En wij zouden in onze cultuur natuurlijk woedend zijn als het wordt, als film, als het wordt verboden om zo'n film te publiceren. Vrijheid van meningsuiting boven alles. Maar de woede over het afschilderen van de profeet als een boef wat in die film gebeurt... Ja, dat, dat zit natuurlijk hier aan deze kant van de wereld net zo diep. En Obama die probeert een beetje te schipperen tussen die twee werelden... Maar ik denk, dat zien we ook vandaag, dat dat in het anti-Amerikaanse Pakistan heel weinig gaat uithalen. Dankjewel, Lucas. Correspondent Lucas Waagmeester. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft sinds eind vorig jaar 3200 automobilisten een alcoholslot opgelegd. En dat zijn er omgerekend 100 per week. Automobilisten die tussen de 1,3 en 1,8 promiel alcohol in hun bloed hebben, komen ervoor in aanmerking. En ze moeten de kosten van het alcoholslot en de bijbehorende cursus zelf betalen. De straf is voor veel automobilisten zwaar, zegt het CBR. Dat komt door de stigmatiserende werking. Iedereen kan zien dat de bestuurder een alcoholslot in zijn auto heeft. En om weg te kunnen rijden moet de bestuurder eerst blazen. Het traject duurt twee jaar. In de laatste zes maanden mag de automobilist geen enkele keer proberen zijn auto te starten met te veel drank op. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Midden in de bossen, op een kilometer afstand van het voormalige kamp Westerbork, is een vergeten begraafplaats teruggevonden. Stoffelijke resten die daar zijn opgegraven, zijn van foute Nederlanders die vlak na de oorlog in het kamp gevangen werden gehouden. Verslaggever Mark Hamer ging samen met de directeur van het herdenkingscentrum Kamp Westerbork kijken bij de opgraving. Die kruisen die daar liggen, dus de een heeft nummer 7 en nummer 6, die zijn gevonden. Die stalen. Ja. punten die we daar zien staan. Ja, ja. die refereren dus aan, uh, aan de graven, de negen graven. Dirk Mulder, directeur van het herdenkingskamp Westerbork. Ja, dit is de plek, hè? Er staan nu... Dat is een kilometer vanaf het oorspronkelijke kampterrein. En vervolgens ook nog eens wat verder het bos in. Dus je ziet heel, uh, heel duidelijk dat het een begaafplaats is... die toch wel wat verstopt is, wat verscholen is. U wist, er moesten negen mensen liggen. Gisteren heeft u de zes gevonden en die overige drie? Ja, en die overige drie liggende, de, die zijn nu ook... Uh, zien we nu, ze zijn nog niet helemaal, uh, hoe moet ik zeggen, opgegraven. He, maar de plekken, je ziet de grondverkleuring. Oh, we zien hier inderdaad links, inderdaad ja. op drie plekken, de ja. grond ietsje... Donkerder, ja, precies. daar moeten de kisten liggen. Ja, want dat geeft de contouren van een kist aan. Uh, dat hout is natuurlijk helemaal verteerd. Maar dat hout geeft dan een nieuwe grondkleuring uh, aan. En dan binnen, daar wordt dan gegraven. En dat blijkt dus negen keer uh, blijkt inderdaad het geval te zijn dat er uh, resten liggen. Ja, wat voor mensen waren dit nou? Nou, NSB'ers? Ja, SS'ers? Ja, dit waren NSB'ers en uh, SS'ers. We kennen hun uh, oorlogsachtergrond. En in het algemeen, het geldt niet voor allemaal... maar in algemeen kun je wel zeggen dat het vrij zware gevallen waren. Dus behoorlijk foute Nederlanders. Zeker die SS'ers die uh, ook aan het Oostfront hebben gevochten. Oh. Dus mensen die ook uh, behoorlijke straf uh, hadden gekregen. En, want dat weten we niet... maar we mogen veronderstellen... door de natuurlijke oorzaak overleden zijn. Wat kan u er verder nog mee... Als, kamp, als herdenkingskamp Westerbork? Nou, niet echt, echt iets specifieks. Kijk, de, voor ons is van belang nu dat we daadwerkelijk weten... waar de plek is geweest. Uh, we hebben antwoord op de vraag van... zijn die lijken nou destijds wel uh, of de resten wel geruimd of niet geruimd? Daar hebben we een antwoord op. En het is goed, denk ik, sowieso, hoewel het foute Nederlanders waren... maar uh, dat ze in elk geval een herkenbare plek krijgen ergens in het land... Ja, we horen we even het geluid van de dragline en wordt weer ietsje verder afgegraven, want er moet nog werk gedaan worden. Ja, er moet nog even werk gedaan worden, maar de verwachting is wel dat, eh, dat het vandaag helemaal afgerond wordt. In winkels in het noorden en oosten van Nederland zijn binnenkort geen buitenlandse kranten meer te krijgen. De distributeur stopt met het verspreiden ervan in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, omdat de verkoop sterk is gedaald. Volgens de distributeur is de losse verkoop niet meer lucratief door de economische crisis en de digitalisering. Het gaat om kranten als The Times, Frankfurter Allgemeine en Le Monde. Na nablussen van de brand bij een recyclingbedrijf in Blerik... bij Venlo is dat, dat gaat nog de hele dag duren. De brand op een industrieterrein ontstond gisteren in een buitenopslag... waar lege inktcartridges lagen. Een deel van het terrein van de Floriade werd uit voorzorg ontruimd... vanwege de rook. En ook vandaag houdt de brandweer de rook goed in de gaten. De rookontwikkeling is minder dan gisteren. Eh, neemt niet weg dat men nog een, een, een, een ja, sterke lucht kan ruiken. Eh, op dit moment is de Floriade gewoon geopend. En eh, we zullen de ja, Floriade zullen we adviseren hoe ze om moeten gaan als de rook richting Floriade gaat. Volgens de brandweer duurt het nablussen nog zeker tot in de avond. Er worden opnieuw metingen gedaan om te zien of er schadelijke stoffen vrijkomen. De bouw van het nieuwe hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank in Frankfurt gaat veel meer kosten dan was begroot. Geen 850 miljoen euro, maar minstens 1,2 miljard. Als oorzaak wijst de ECB onder meer op de gestegen kosten voor bouwmaterialen. Het huidige kantoor wordt in 2014 vervangen door het nieuwe gebouw... en dat gaat bestaan uit twee kantoortorens van 165 en 185 meter hoog. We gaan even terug naar Hans Anderinga op het Binnenhof. Hans, we zouden. Ja, Kamp en Bossi zouden naar buiten komen. In ieder geval uh, rond 12 uur. Dat gebeurde niet. Heb je ze nu al gezien? Nee, we dachten dat ze buitenom zouden gaan. Dat was uh, het verhaal, het protocol zoals het vandaag werd omschreven. Beide heren hebben er toch voor gekozen om binnen door te gaan. Binnen door het Kamergebouw. We zijn nu bij uh, de eerste. Uh, ministerkamer naar binnen gegaan. Daarbinnen zit kamervoorzitter uh, Bosma, waarnemend kamervoorzitter. En uh, daarin worden dus uh, de beide heren officieel aangesteld uh, tot informateur. En we wachten even tot ze naar buiten komen en wat dan de verklaringen zijn. Hans-Ander Ginga, vanaf het Binnenhof, dankjewel. Sport. Zwemster Ranomi Kromowidjojo laten de grote zwemkampioenschappen later dit jaar schieten. Ze doet niet mee aan de EK-korte baan in november en de WK-korte baan in december. Kromowidjojo heeft rust genomen na haar prachtige prestaties bij de Olympische Spelen. In november gaat ze weer volledig in training. De EK en WK komen dan te vroeg. Kromowidjojo is wel van plan mee te doen aan de wereldkampioenschappen lange baan, Die zijn volgend jaar juli in Barcelona. Mexico gaat zich kandidaat stellen voor de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal in 2026. Het land was al twee keer gastheer van het WK in 1970 en 86. Nog nooit organiseerde een land drie keer het wereldkampioenschap. Mexico ziet de Verenigde Staten als grootste concurrent in de strijd om de organisatie van het toernooi. Nog een keer de hoofdpunten. Kamervoorzitter Bosma ontvangt informateurs. Obama met spotjes op Pakistaanse tv. En al 3200 automobilisten hebben een alcoholslot. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van de NCRV met lunch. Het jaar heerlijk afsluiten voor uw medewerkers. Geef ze met kerst de nationale dinercheck.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Lunch. Bij BNN begint binnenkort een nieuwe serie van Spuiten en Slikken. Ik bel zo met een van de nieuwe sidekicks in het programma... dat is prostituee op leeftijd Martine Fokkens. In het mediaforum politiek commentator Kees Boman, die net kon binnenlopen... en blogger en journalist Joost Muller. Uh, met hen heb ik het onder meer over het optreden van advocaat Bram Moskovits... in RTL Boulevard. Het werd toch eens tijd om het over zijn dreigende schorsing te hebben... al de topadvocaat. Het is goed dat we er even over praten... want anders krijgen we de linkse roddelbladen als de NRC en Volkskrant over ons heen. Want dat vonden ze heel belangrijk dat wij er niet over zouden ja. spreken. Dus ja, ik denk, ik zit er toch, dus kunnen we er ook over praten. De quizkandidaat van vandaag heet Hanne Wanders en komt uit Rotterdam. Als u ook wilt meedoen aan onze quizmail... dan uw naam en nummer naar Nationale nationalenieuwsquiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, we beginnen met het media nieuws. De Belgische minister van Gelijke Kansen, Joël Malkin... vindt dat journalisten moeten stoppen met gebruiken van het woord allochtoon. Zij volgt hiermee het initiatief van de Belgische krant De Morgen. Hoofdredacteur Wouter Verschelde zei gisteren in onze uitzending... dat hij het woord niet meer wil gebruiken... vanwege de stigmatiserende en uitsluitende werking. Malkin gaat alle hoofdredacteuren van België een brief sturen... om dit onderwerp uh, om daarover te praten. Vicepremier Laurette Onkelings wil overigens nog een stap verder gaan. Zij wil alle ambtenaren opdrachten opdragen de term allochtoon te mijden presentatrice Floortje Dessing is eerder thuisgekomen van een reis door Azië... voor het BNN-programma BNN op Reis. Ze, zich, ze voelde zich de afgelopen weken nogal beroerd. Nu blijkt dat zij de kokkelkoorts heeft en tot overmaat van ramp... blijkt na onderzoek ook dat een van haar nieren niet goed heeft gefunctioneerd. Na twaalf seizoenen gezond de wereld over te hebben gezworven... protesteert mijn lijf nu, twitterde Floortje eerder. Dessing zit nu midden in een traject van onderzoeken... en moet begin oktober onder het mes. Voorlopig zal Floortje Dessing even niet te zien zijn in drie op het BNN-programma Spuiten en Slikken heeft een nieuw koppel deskundigen aangesteld. Het komende seizoen kunnen kijkers vragen stellen over seks aan Martine en Louise Fokkens. Bekend geworden door de film Oude Hoeren. Aan de telefoon een van de zussen Martine Fokkens. Uh, misschien uh, horen we op de, andre, uh, de achtergrond de andere zus Louise wel meepraten. Of, of zit ze niet bij u? Ja, we leggen heerlijk in bed, zeg. We zitten in ons middagdutje. Oh, en lekker bij nu al? Komen. Nou, hartstikke Dat mooi. We werken. Dan toch nog een klein beetje werk hier aan de telefoon. Um, u heeft 50 jaar ervaring in het, in het leven, zoals ze dat noemen. Ja. Ja, nu wordt u uh, opeens een bekende Nederlander. Vindt u dat leuk? Geniet u daarvan? Nou, wij genieten er wel van. Omdat we meemaken dat de mensen ons aanspreken en die er ook erg van genieten. En dat kunnen we merken. Want we zijn uh, gisteren hebben we het nieuwe boek uh, in handen gekregen... van Oude Hoeren op reis. Ja. En we reden door de stad met de filmploeg. Ja. En uh, we zijn ook met de tweede film bezig. En die gaat uh, met de billen bloot heten. En, uh, da, en toen reden we met het nieuwe boekje in de stad. Heen. Ja, toen reden we met het nieuwe boekje in de stad. En we deden het raam op. De mensen herkenden ons. En toen uh, uh, vroegen ze, mag ik dat boekje hebben? En ze pakten meteen dat boekje mee. Het mocht van en, u? Ja, wat moet je eraan doen? Dit zijn fans. <laughs> ja. en, die dacht, en we hebben mooie kaarten uitgedeeld. Dus uh, dat gaat goed. Ja, en het wordt maar alleen nog... Maar nu gaan we bij een BNN, spuiten en slikken. Ja. Dus uh, dat wordt feest. Ja, en dan wordt u nog bekender. En, en betalen ze daar een beetje goed voor eigenlijk bij, bij de omroep? Bij de BNN bedoel ja. je? Ja. Ja, dat wordt netjes geregeld. Voor goede adviezen moet je altijd betalen. Dat is Zoals waar. Zo is toch, het mes snijdt aan twee kanten. Ik heb begrepen dat u vragen gaat beantwoorden vanuit uw peeskamer op de Amsterdamse Wallen. Ja, is, het, is het ja. belangrijk dat jongeren uh, alle vragen kunnen stellen die ze hebben over seks? Ja, natuurlijk. Ze mogen alles vragen. Dus, uh, als het maar de redelijkheid is. Nee, ze kunnen toch alles vragen. Wat, wat zei Louise? We hebben overal antwoord op. Wat zei uw zus? Als het maar een redelijkheid is, zegt ze. Ja, ja. Het moet niet te, te Nee, het wordt, het wordt geen porno. Dat nee. wordt het niet. Maar Normaal, wat... Als je jong bent... Dan moet je jong beginnen en dan moet je een beetje romantisch zijn. Dat is het mooiste wat er is. Dat wordt een van de tips in ieder geval. En wat voor vragen ja. verwacht u verder? Wat we verder verwachten van de jongelui? Ja, voor vragen. Nou, dit kunnen allerlei soorten vragen wezen. Maar ik heb ook nog wat voor jullie. Een klein uh, dingetje voor de jongeren. Daar begint het mee. En, en voor de ouderen, zou ik het zeggen? Nou, graag. Ik of wij hebben de vrouwen en de mannen nooit veracht. Het samen zijn in het intieme is heel bijzonder. Dus het spel van z'n tweeën... Doe, doe het een doet het, zus, oh, de een doet het zus, de ander doet het zo. Wat bij de een past, past niet bij de ander. Doe dus voor jezelf wat het beste bij je past. Stoor je niet aan een ander... Want met z'n allen zijn we uit liefde geboren. Leef er dan ook mee. Hoe of wat, maakt niet uit. Maar wel allemaal met respect voor de ander. Louise en Martine. Nou, dat klonk hartstikke mooi. Ik dank u wel. En ja. heel veel succes met al die uitzendingen. Op 7 oktober begint het nieuwe seizoen van Spuiten en Slikken op Nederland 3. D66-europarlementariër Marietje Schaak is in het Europees parlement... benoemd tot rapporteur persvrijheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom hier in de studio. Uh, u gaat een strategie schrijven uh, hoe de Europese Unie haar taak als pleitbezorger van vrije media het best kan invullen. Hoe gaat u dat doen? Nou, ik ga eerst natuurlijk heel goed luisteren naar allerlei ervaringen en onderzoek doen naar hoe het gesteld is met persvrijheid over de hele wereld, want het gaat echt over het buitenlandbeleid van de Europese Unie. Ja. Uh, en het zit al geïntegreerd in een aantal uh, processen in de EU, dus bijvoorbeeld de toetreding van nieuwe lidstaten. Uh, heeft, hebben ook als criterium dat ze dan uh, mediavrijheid moeten respecteren... en moeten voldoen aan bepaalde eisen. Maar we zien overal ter wereld dat uh, persvrijheid onder behoorlijke druk staat. Op allerlei manieren, niet alleen door wetten die bijvoorbeeld pers beperken... maar ook intimidering, geweld, uh, soms bijvoorbeeld belastingboetes tegen media. Ja. Dus ik ga in kaart brengen wat er speelt... en kijken waar de EU uh, het meest concrete impact kan hebben om persvrijheid te vergroten. En u kijkt overal op de wereld? En Vooral buiten Europa, hè? of wordt er ook nog binnen Europa gekeken? Dit rapport gaat echt over persvrijheid als onderdeel van het buitenlandbeleid. Uh, maar uh, ik vind zelf altijd, en ik hou me in brede zin met het buitenlandbeleid van de EU bezig... ook met het handelsbeleid, dat je moeilijk geloofwaardig kan zijn in de wereld... als je je eigen zaken niet op orde hebt. En er zijn zeker in de EU ook problemen als het gaat om, uh, om vrije pers. Ja. Uh, dus ik hoop dat die discussie ook weer wordt aangewakkerd. Want moet je die niet eerst op orde hebben, bijvoorbeeld praten met Hongarije... voordat je naar de rest van de wereld kunt kijken? In een ideale wereld misschien wel, maar zo werkt het natuurlijk niet. Want het buitenlandbeleid gaat ook gewoon door... terwijl we in Europa uh, onze eigen problemen proberen op te lossen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is... om dit onderwerp weer prominent op de agenda te zetten. Uh, media uh, overal in de wereld, ook in Nederland... Uh, gaan door een heleboel veranderingen heen. Onder andere ook door uh, digitalisering... en de ontwikkelingen van uh, internet en het gebruik daarvan. Dus het is ook een moment om uh, eens goed te kijken naar wat dat betekent. En om te zorgen dat onze... Uh, ja beleidskeuzes, onze aanpak relevant is. En dat we ook goed weten wat het betekent voor journalisten. Maar wanneer is het relevant? Want als ik even naar, naar dit punt ga, u, u gaat uh, een soort inventarisatie maken. Gaat kijken wat er mis is op de wereld. Mm -hmm. En vervolgens, uh, wat gaat er dan mee gebeuren? Nou, de EU heeft al uh, een heel breed palet aan buitenlandbeleid. Bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking of het toetredingstraject voor nieuwe lidstaten. Uh, en daarin kun je persvrijheid prominent vertegenwoordigen. Dus bijvoorbeeld uh, projecten ondersteunen in uh, ontwikkelingslanden... waarbij journalisten worden opgeleid... of ja. waarbij kennis wordt uitgewisseld over uh, wat vrije media is. Sommige mensen weten dat, uh, dat helaas niet. Uh, je kunt politieke uh, druk uitoefenen op landen... waar regeringen echt een rol spelen bij het onderdrukken van, uh, van journalisten... of het minder mogelijk maken van persvrijheid... Ja. Dus uh, op die manier en ook in samenwerking met maatschappelijke organisaties kun je dat uh, aanpakken. Maar, maar bij ontwikkelingslanden kan ik me dat voorstellen. En landen die lid willen worden van de EU. Maar China bijvoorbeeld, daar gaat het niet altijd even goed met de persvrijheid. Wil waarschijnlijk geen lid worden van de Europese Unie. Heeft ook geen ontwikkelingsgeld nodig. Hoe nee. gaan we dat dan daar beïnvloeden? Nou, Een belangrijke kans die ik vind dat in elk geval uh, niet uit de weg moet worden gegaan. Juist uh, als op het moment dat China economisch belangrijker wordt. Is bijvoorbeeld de massacensuur die daar op internet plaatsvindt. Uh, het is voor bedrijven uit Europa ook moeilijk om in China uh, bijvoorbeeld uh, op internet uh, zaken te doen. Omdat die massacensuur dan ook voor hen geldt. Ja. Dus in de context van handelsbeleid, dus op het moment dat je met China handelsafspraken zou maken... of uh, in internationale organisaties, kun je die twee ook aan elkaar koppelen. Dus soms is er ook een economisch belang bij uh, nou, transparantie, uh, persvrijheid en een... En een uh, ja, volwaardig publiek debat. Dus ik denk dat je creatief moet zijn om juist bij de moeilijkste landen... Ja. Uh, China, maar denk ook aan uh, Iran, waar het allemaal buitengewoon moeilijk is... toch oplossingen te verzinnen. Maar kun je dan ook een vuist maken? Ja, tuurlijk. Uh, en je kunt ook vanuit de EU wat doen. Bijvoorbeeld, uh, er wordt ook um, uh, ondersteuning geboden aan radiozenders... die in het Farsi uitzenden in Iran, omdat dat in Iran zelf niet kan. En je kunt uh, via internet of via... Uh, ja, Wereldwijde uitzendingen ook mensen bereiken met nieuws waar ze misschien zelf anders geen toegang toe zouden hebben. Ja. Dus uh, ik denk dat het begint met het prominent aankaarten, goed onderzoek doen naar wat er nodig is. En dan het beleid aanpassen, zodat persvrijheid echt uh, nou ja, hoog in het vaandel staat van de u, waar het hoort, wat mij betreft. Ja, nog twee korte dingen. Want uh, uh, mensen, uh, zeg maar, gewone burgers, kunnen een beetje mee onderzoeken. Hè? Dat kan ja. wat mij betreft altijd zoveel mogelijk. Uh, ik ga een discussie stuk schrijven, Dus waar, waarin ik mijn gedachten formuleer, maar nog op een uh, aan te passen manier. En ik zet dat stuk dan op mijn website. En ik zal dat zoveel mogelijk verspreiden via Twitter, uh, via uh, mijn website. En daar dus, kunnen uh, mensen op reageren? Ja, journalisten vanuit de hele wereld. Mensen die zelf ideeën hebben, uh, organisaties die met persvrijheid bezig zijn. Hun tips zijn van harte welkom. Oké, okay, en dan nog tot slot. Uh, waarom bent u eigenlijk gevraagd om dit te doen? Of, of moest u daarvoor solliciteren? Waren er veel gegadigd doen? Er waren ook nog wel wat andere gegadigden. Uh, ik denk dat ze mij hebben gevraagd... omdat ik uh, ook een onderzoek leid naar uh, digitale vrijheid. Dus de rol van internet in het buitenland beleid. En omdat het zeilings ja. wel wat met elkaar te maken heeft. Je zit er heeft. al lekker in. Uh, dat, uh, dat hoop ik wel, ja. ja Goede ja. Nou, reden. U blijft nog even zitten. Um, en maar de twee heren die hier ook aan tafel zitten, die gaan meepraten. Het mediaforum, Kees Boman, politiek commentator en Joost Niemuller, journalist, blogger bij het politieke webblog De Dagelijkse Standaard. Um, Maritje Schaken van D66 uh, gaat dus onderzoeken en beschrijven... hoe de EU haar taak als pleitbezorger van de vrije media het best kan invullen. Kees Boman, voegt zo'n uh, onderzoek, zo'n rapport nog iets toe... of weten we wel hoe het zit in de wereld? Nou, nee, ik denk dat dat uh, ontzettend belangrijk is. Want de uh, vrijheid van, uh, uh, van de media, van de journalistiek... staat natuurlijk dagelijks onder druk. Niet alleen door uh, regeringen, uh, maar soms ook door economische factoren. Dus dat uh, journalisten niet meer de mogelijkheid hebben... voldoende onderzoek te doen. En waarbij ik dus heel benieuwd ben bijvoorbeeld naar de vraag... Hoe ga je zorgen dat als pilaar onder een democratie... een goed functionerende journalistiek kan blijven bestaan? En hoe ga je misschien die economische factoren... een minder uh, dominante rol laten spelen? Want als het zo doorgaat, verdwijnen er straks kranten. Er is al een enorme verschraling in ja. de journalistiek gaande. En de mainstream wordt steeds bepalender. Hè? Dus alles hetzelfde omdat er voor iets aparts weinig geld is. Dus misschien komt wel de heikele vraag op tafel... moeten overheden uh, de journalistiek soms gaan uh, subsidiëren? Maar en dit, meer dan... dit, is, dit is iets anders dan censuur natuurlijk. Dit is een kwestie nou van klanten. Ja, en... Het heeft er allemaal wel mee te maken. Dit, dit, volgens mij is het uitgangspunt toch dat er ruimte moet zijn... voor uh, goede, vrije en... Uh, uh, eerlijke uh, journalistiek. Maar dit is wel een aspect wat ik hier dan meegeef... Ja. om ook eens naar te kijken. Is dat het ja, wel op de agenda? Nou, ik, ik beluister hier ook een beetje de kern van de discussie in Nederland. Uh, en het is zeker iets wat universeel natuurlijk een, uh, een vraag is. Ik bedoel, hoe maak je ruimte inderdaad voor onafhankelijke uh, en gedegen journalistiek? En dat kan op allerlei manieren belemmerd worden. Van... Uh, Belastingaanslagen die uh, politiek getint zijn... tot geen onafhankelijkheid in het eigendom van de media... tot niet investeren in opleidingen. Er zijn allerlei uh, uh, kwesties die we moeten onderzoeken... en die ontzettend belangrijk zijn. Dus zeker de, de publieke waarde van vrije media... Uh, van gedegen journalistiek, van informatie überhaupt... vind ik een heel belangrijk onderwerp. Joost Niemuller, als je nou een goed idee zou krijgen... zou je dat dan mailen naar Marietje Schaken? Uh, nee, want ik, ik, ik uh, heb dus heel, heel sterk het idee dat hier weer eens een, uh, een fopspeen uh, wordt uitgedeeld. Er wordt heel erg getheoretiseerd over vrijheid van meningsuitings. En er worden volgens weer met subsidiegeld alleen mensen naar de hele wereld gezonden om op schooltjes uit te leggen hoe het zou moeten. Maar op het moment dat het er echt toe doet, als het ijzer gesmeed moet worden wanneer het heet is, dan laat de EU het afweten en dan geven ze het duidelijk aan. Hè. Dus we hebben allemaal de beelden gezien van. De de voorzitter van het Europees Parlement, Shoot. die als een gegijzelde met twee uh, oliesacks uh, zonder danigheid stond te betuigen aan de islam. En we weten precies hoe de EU er dus werkelijk voor staat. Dus al dit gedoe is allemaal nep. Het staat nergens op. Dus voor mij zullen ze geen, ondanks deze aardige mevrouw, geen. <laughs> Krijgen. Nog, nog even deze aardige mevrouw dan, tot, uh, voordat we overgaan aan een nieuw onderwerp. Want Wat is, reactie, of wat is uw reactie daarop? Nou, dit is een, wat mij betreft een zeer versimpelde voorstelling van zaken. Het is natuurlijk goed om je buitenlandbeleid uh, adequaat te maken... om daar persvrijheid juist prominent in te laten voorkomen... In veel landen, ook in de Arabische wereld, misschien juist in de Arabische wereld, is vrije media een heel belangrijk middel voor mensen om hun stem te laten horen, om een ander geluid te laten horen en om zich ook uh, te, kunnen, te kunnen organiseren, zich bewust te zijn van de rest van de wereld. Dus ik vind het uh, juist buitengewoon belangrijk in landen waar de druk op persvrijheid en mediavrijheid het grootst is. Ik heb ook gezegd, en dat wil ik nogmaals onderstrepen, hoe belangrijk het is dat de EU geloofwaardig is. Die uitspraken van de voorzitter van het Europese parlement uh, heeft hij niet namens het hele parlement gedaan. Er is heel veel kritiek op gekomen, terecht. Hij had veel steviger moeten uh, verwerpen dat er geweld is gebruikt in reactie op de film. Uh, ik vind het dat is niet alleen maar een uitspraak van een voorzitter. Hè. Weer een, een, het EU heeft nu weer een pamflet uh, naar buiten gebracht waarin dit nog eens wordt onderstreept. Dus het is duidelijk een beleidslijn. Dat herken ik niet. En uh, de EU is ook uh, heel divers, net als het uh, Europees parlement. Er zitten mensen uit Nederland met totaal verschillende meningen. Uh, dus het is uh, een heel divers parlement... waarin verschillende stemmen klinken ook heel erg veel kritiek... op, uh, op voorzitter Schulz geweest. Uh, en dat lijkt me gezond. Die nou, ruimte is een, een worden. motie emotie van afkeuring. Ik bedoel, dat ligt zo voor de hand in dit geval. Kees Boman. Hij of zal zeker hij is het vertrouwen op. moeten terugwinnen. Nou ja, ik moet inderdaad wel... Uh, uh, uh, uh, onderschrijven dat hier de EU weer als het monster Brussel, het monster Europa, wordt afgeschilderd. Ik denk inderdaad dat het niet zo'n handige uitspraak is van Schultz. Om maar het gaat uh, over de beeldvorming, hoe die daar stond. Dat gaat de hele wereld over. De beeldvorming is inderdaad uh, heel slecht. En het is een europarlementaris om uh, Schulz, hun voorzitter, daar ernstig op uh, aan te spreken. Want inderdaad, als je de persvrijheid uh, en de uh, uh, vrije meningsuiting omarmt dan moet je natuurlijk niet gaan zeggen bij, uh, bij de eerste uh, onderwerpen. Wat die nieuwe voorzitter uh, onder de hamer krijgt. Om te gaan zeggen: Ja, dit moeten we maar niet doen. Wat iets anders is als de vraag: Moet je alles wat je vindt wel zeggen? Maar ik denk niet dat die voorzitter van het parlement daarover gaat. Goed, ja, laat ik bij Marietje schaken. Dank je wel voor je komst hier naar de studio. En uh, succes met het onderzoek. Ja, dank je Ook namens Joost, of niet? <laughs> Uiteraard. Uiteraard. Goed, gaan wij uh, naar de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. In verschillende steden in Pakistan zijn demonstraties tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims uit de hand gelopen. In de noordelijke stad Peshawar vielen doden toen een cameraman werd geraakt door een kogel en ook staken boze moslims in de stad twee bioscopen in brand. De toeschouwers werden door de oproerpolitie met traangas teruggedreven. Wereldhandel zal dit jaar toenemen met 12,5 zegt de wereldhandelsorganisatie WTO. De groei is minder dan de helft van het gemiddelde in de afgelopen 20 jaar. Belangrijkste oorzaak is de Europese schuldencrisis... en de daaruit voorkomende economische malaise. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen... heeft sinds eind vorig jaar gemiddeld 100 automobilisten per week... een alcoholslot opgelegd. Straf is voor veel automobilisten zwaar, zegt het CBR. Dat komt door de stigmatiserende werking. Iedereen kan zien dat de bestuurder zo'n alcoholslot in zijn auto heeft... En om weg te kunnen rijden, moet de bestuurder er eerst blazen. En stierenvechten is niet in strijd met de Franse grondwet. Dat heeft het constitutionele hof in Frankrijk bepaald. De Franse wet verbiedt wreedheden tegen dieren. Maar er wordt een uitzondering gemaakt voor plaatselijke tradities... die lange tijd voortduren. Stierenvechten werd in Frankrijk halverwege de 19e eeuw... in vier zuidelijke regio's geïntroduceerd. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weeronline. Er is veel sluierbewolking, maar af en toe breekt voorzichtig de zon door... Op de meeste plaatsen blijft het vanmiddag droog. De zuidwestenwind is zwak tot matig in het binnenland... en matig tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer. In het noorden wordt het een graad of 16... en in de zuidelijke provincies kan het 18 graden worden. Kom de nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe... en valt er af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen, zaterdag, zijn er veel stapelwolken. Vooral in de kustgebieden en rond het IJsselmeer komen buien voor. In de loop van de dag klaart het steeds vaker op... en neemt de neerslagkans af. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind... en het wordt 15 tot hooguit 17 graden. Zondag is er meer bewolking en stijgt de kans op regen. Het wordt dan nog een graadje frisser. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Ja, Kees Boman en Joost Niemuller die, uh, zitten hier nog steeds... en wij gaan nu door met het praten over de formatie die is begonnen. En uh, ja, we hebben radiostilte, totale radiostilte. Die gaat vanaf nu in... Kees Boman, uh, ja, kunnen wij mooi gaan, gaan speculeren ondertussen? Uh, is, is al iets af te leiden van wat er tot nog toe gezegd is? Dit is radiostilte. Je ziet hoe vervelend het is als je even een paar seconden je mond houdt. Nee, er is helemaal niks aan het af te leiden. Het, het is bij de vorige formatie ook al een onderwerp geweest. En bij de discussie over uh, uh, die, die, kat, dat Catshuisberaad... was het ook al radiostilte. Het is tamelijk onbenullig eigenlijk. Want aan de ene kant wil je... Uh, met het benoemen van een informateur door de Tweede Kamer... en dat, dat hele proces transparanter maken. En op het moment dat ze dan beginnen... is uh, de mededeling aan het volk van... nou, jullie horen het wel als we klaar zijn. Ik kan me er ook alweer weer iets bij voorstellen. Dus ik... ik, ik, ik ik ja, ondergaaf eigenlijk mijn eigen kritische ja. opmerking maar Wat daarover. kun je, je erbij voorstellen? Dan? Vanuit de positie van onderhandelaars kan ik me voorstellen... als elke gedachte die daar over tafel gaat opeens publiek is... dan zijn er allerlei groeperingen en ook partijen niet te vergeten. Hè? Gewoon de achterban van VVD en de Partij van de Arbeid die dat willen beïnvloeden. Ja. En verstoren de atmosfeer en voor je het weet duurt de formatie een jaar... Dus, uh, Maar ik vind dat er wel wat mededelingen gedaan zouden uh, moeten worden. Want ook, waar hebben we het over? Ook, ook hun eigen collega's in de Kamer, die worden uh, maar mondjesmaat. Uh, ja, dat zeggen gezien. ze, maar uh, uiteindelijk kom je toch wel een beetje achter... Uh, waar het ongeveer over gaat. En je weet wat de grote problemen zijn... en je weet wat de struikelblokken zouden kunnen zijn. Maar misschien gaat, uh, gaan wij we wel allemaal verrast worden... dat men in no time uh, opeens klaar is. Joost Niemuller, die radiostilte begrip... Begrip. Nou ja, arme Kees Bowman, ik hoef het nu even niet te doen. Ja. <laughs> maar ja, hoe ik moet je het even te doen om de hele tijd maar weer zintuig te vullen met ja. geen nieuws natuurlijk? Dat is gewoon ja. hartstikke vervelend. Wat denken jullie daar eigenlijk heel erg over na? Nou? En want, want de Kamer breekt bijvoorbeeld? Nou, ja. Morgen op Radio 1, tussen 11 en 12. Nee, maar dan is geen radiostilte. Dus we proberen wel mensen te hebben die daar iets zinnig over... De, de, de, misschien ook wel de veranderende politieke cultuur hebben. Er is natuurlijk afgelopen weken wel ja. iets gebeurd. Dus het wordt ja, nou, iets, de de, die misschien de, die misschien de. heb ik daar wat voor je. Ik, ja. bedoel, ik vind Ach. het toch wel interessant, die column die gisteren ja, van Hogste Bosch stond... Uh, en hij zegt daarin eigenlijk van nou, er is helemaal geen sprake van een nieuw midden, maar er is sprake van ja, twee Volkspartijen. Ja. Weer opnieuw herleving van de Volkspartij. Ja. En uh, daarbij zegt hij dus eigenlijk dat zowel de PvdA als de VVD hebben geprobeerd om uh, die gaten die geslagen zijn door de SP en de PVV opnieuw te gaan vullen door aansluiting te vinden bij de lager opgeleide. Nou vind ik dat, uh, dat, dat zie je bij de VVD, is dat duidelijk gebeurd bij de PvdA. Heb ik wat dat betreft helemaal niks gezien. Dus ik vind dat. Maar, maar, maar die zeggen wel het, is, steeds dat ze. Meer maar goed, maar de interessant de SP, is het. Hè? Deze man die zit aan tafel, die ja. heeft een belangrijke functie... en die heeft dit als intentie. Dus die heeft dit al op tafel gelegd. van: we, Luister mensen, we hebben een gezamenlijk doel. We moeten zorgen dat we de wind uit de zeilen gaan houden... de komende vier jaar, als het lukt, van die twee partijen. Ja. Uh, en dat geeft dus ook aan dat er dus meer aan de hand is... dan alleen maar wat tot nu toe wordt gezegd... Van, ja, is de sfeer goed, zijn de stoelen lekker en zo. Maar dit zijn, dit zijn de dingen die op tafel gaan liggen. En wat is dan de suggestie aan, je, aan, aan Kees Boomman? Nou, uh, hier heb je een gespreksonderwerp. Dus uh, ga Zeker. hier maar mensen van aan tafel halen. Ja. Nee. nee, dus die niet. Maar ik bedoel, haal, die, haal, die, Zeker. Uh, haal Roemer en, en Wilders. Ja, die, die wil niet, maar andere mensen aan tafel... die hier over, iets over kunnen zeggen van hoe geloofwaardig gaat dit worden. Noem ja. uh, maar wat. Nou ja, de, de, de, het is goed dat je erop wijst. Ik, ik heb er gisteren ook al een tweet over uh, verstuurd... omdat mij dan een ander element in dit stuk opviel van Wouter Bos. Namelijk uh, dat hij uh, die onderhandelingen best lastig uh, uh, vindt. En ik vond het om die reden dat, dat, dat hij dat dus zei in dit stuk raar. Net op de dag dat er een debat is en dat wij allemaal weten dat hij informateur werd. Dus ik vond het vrij, uh, vrij maar waar, dus waarom is dat ver Maar waarom gaat dat ver? Nou ja, het hij geeft al een beetje aan dat het best lastig zal worden. Ja. Terwijl wij maar maar allemaal, dat is toen niet erg? Of? Nou ja, ik, ik vind het opvallend als je dan radiostilte uh, beoogt. Dat uh, in ieder geval hij me al... Uh, uh, nog voordat ze de eerste gasten hadden uitgenodigd... het al doorbroken heeft. Ah ja, hij zegt er ook twee dingen in. Hij zegt als het niet lukt, dan uh, uh, het was hem helemaal bij. Ja, het hem best lastig. En als het wel lukt, heeft hij best een hele goede prestatie ja. geleverd. Ja, is, ja, ja. Zou dat het zijn? Dat <laughs> zou wel nou, <zomaar> kunnen. Of, <laughs> ik, ik weet het niet. Het, het is een beetje wollig geformuleerd, maar zoals altijd bij Wouter Bos. Dus je kan er vaak bij alle kanten mee. Nou, het met. is sowieso heel fascinerend dat hij informateur is. Dat vind ik wel. Ja, ja oh, vertel hem. Nou ja, omdat hij natuurlijk al twee jaar geleden... Uh, uh, toch om uh, um allerlei redenen en het, het gezin niet, het, niet te vergeten. Uh, uh, het binnenhof heeft uh, verlaten en blijkbaar het binnenhof zo ongelooflijk mist. Dat hij uh, uh, de laatste week alweer veel op de foto stond bij Partij van de Arbeid bijeenkomsten. En uh, ja, nu via het informateurschap misschien op een, een of andere manier wel weer terugkomt. Denk je dat hij minister Katazen. wil worden? Dat weet ik niet. Hij is natuurlijk als vicepremier vertrokken... toen het kabinet Balken en uh, Bos uh, viel uh, met de ChristenUnie erbij. En uh, ja, je, je, je, weet het, uh, je weet het nooit. Als hij zo lekker bezig is... Kamp zal zeker in het kabinet uh, terechtkomen, hè, die voor de VVD uh, daar zit als informateur. En uh, ja, misschien gaat dat gewoon hartstikke goed. Is de sfeer optimaal? Zijn ze lekker snel klaar? En als je dan uh, de zetelverdeling over tafel ziet gaan... waarom zou je je eigen naam niet op een stoel <laughs> neerschrijven? Oh, Dat kan niet. zomaar, hoor. maar het is echt speculeren, uh, gissen... en in een glazen bol kijken. Maar Wouter Bos is wel iemand die uh, toch wel heel graag... Uh, rond de macht en bij de macht zit. Er ja. is niks slechts aan. Ik, ik wil nog even naar Joost voor tot slot van dit onderwerp. Want, uh, de, hoe lang denk je dat dit gaat duren? Die, uh, nou, laten we zeggen de formatie. Want de radiostilte duurt die net zo lang als de formatie? Nou, ja, het, het gaat erom wat voor kabinet uh, gaat het worden. Wordt het net zoals de, de tijd met uh, een van die laatste kabinetbak... en een onzin kabinet wat helemaal niks gaat doen... Uh, dan zullen ze snel klaar zijn. Of willen ze echt iets gaan doen en willen ze ook echt uh, dit soort ambities. Hè, want het is maar een voorzetje hoor. Ik weet niet of er echt ambities zijn. Uh, gaan waarmaken. Ja, kijk, dan gaat het heel erg om een uitstraling naar, naar hun achterbannen. En, en dan wordt het echt achter de komma gespeeld. Dat en dan, kan niet anders. En dan hebben we een hele tijd uh, horen we niks uit Den Haag. In ieder geval niet van deze Maar misschien hier. is dat eigenlijk nog wel beter. Hè, want dan hebben we tenminste een echt kabinet. Ja, dan houden ze misschien vier jaar vol. Ik wil even naar een ander onderwerp. Het zou zomaar kort en snel gaan hoor. Dat ja? toch wel gezegd hebben. Nou, fijn. En we dat, dat gaan wel, verrast want we nog even door. Advocaat Bram Moskovits is niet van plan zich neer te leggen bij een eventuele schorsing. Als hij wordt geschorst, gaat hij in beroep. Want cliënten verlinken, dat doet hij niet, zei hij gisteren in het programma RTL Boulevard. Uh, Kees, uh, wat, wat vind je ervan dat hij als, als medepresentator van het programma ja, zo'n podium krijgt over die zaak kan vertellen? Nou ja, het is leuk om hem natuurlijk te horen. Iets anders is, en dat, dat geldt voor uh, dat programma. Het is natuurlijk geen... Uh, uh, geen journalistiek programma. Het is een leuk programma, ik zie het ook wel eens, maar we moeten uh, journalistiek niet verwarren met, uh, met uh, mensen die uh, echt uh, in persoon bijna een conflict of interest zijn. He, hij is iemand waar het zoeklicht op gericht is, er zijn twijfels over zijn advocatenpraktijk uh, en hij gaat zich in dat programma opeens uh, heeft hij alle mogelijkheid om, om, om zichzelf maar eigenlijk daar, daar te gaan is recenseren. Niks mis mee, vind jij, omdat het geen journalistiek programma nou, is? Nou, ik, ik, ik vind het wel, uh, als we kijken naar journalistieke normen en waarden, maar goed, daarmee zeggen we altijd, het is natuurlijk geen journalistiek, dus, dus het, het is een beetje Joost, raar. Joost, dat vind jij? Nou ja, het speelt natuurlijk wel een rol in de journalistiek, dat is het punt, hij doet uitspraken, hè, en geeft het schuld aan de linkse media, dat heeft hij dan afgekeken van, van Wilders, en uh, dat, uh, uh, ma dat maakt nu rol uit, deel uit van het debat, dus in die zin is het dus gewoon Journalistiek ja. uh, uh, en kun je dus, als daar ben ik het helemaal mee eens met Kees. Wel, maar kun je, je afvragen: van uh, van uh, kan dit eigenlijk wel? Ik wil, hij wordt natuurlijk betaald om daar te zitten. Ja. Uh, hij kan zijn eigen, net zoals die van de Linden, kan zijn eigen programma's daar eens, uh, pushen. Dat is allemaal, dat mag allemaal. Uh, maar moeten we het dan eigenlijk wel zo serieus nemen wat daar allemaal wordt gezegd? Want kennelijk moeten we dat wel, omdat uh, meneer Moskowitz nergens anders verschijnt waar hij wel uh, bevraagd kan worden. Ja. ja, dit was totaal kritiekloos natuurlijk. Niemand die hem iets in de weg Ja, heeft. en het is toch wel, als je leest wat nu de aanklachten zijn, die zijn wel zeer ernstig. Ik bedoel, het woord maffia maatje gaat niet meer uit mijn hoofd weg nu ik ja. dit allemaal uh, heb begrepen. Dus het is veel ernstiger dan ik eigenlijk ja, had wat gedacht. Maar dat citaat, wa was, even, even voor de zekerheid gezegd. Ja. Ja, ja dat is maar maatje. Dan is hij wordt. Ik sta weer voor de ja, ja, Precies, straks. ja. Um, um, want waar ben je dan vooral van geschrokken? Van dat nou, geld, dat kiesgeld? Uh, uh, van het feit dat, uh, dat er bijvoorbeeld uh, dat er staat dat bijvoorbeeld cliënten... niet van tevoren door Moskowitz op de hoogte werden gesteld... dat zij de, hun kwestie waarschijnlijk ook gewoon gratis zouden kunnen afhandelen... maar dat er dan gewoon eerst 60.000 euro op tafel gelegd moest worden. He, dat, je hebt toch mensen te maken met cliënten... die vaak toch in een soort crisissituatie zitten. Die, ja. die zijn ineens ergens ingeworpen en die denken van... oh, die bank ken ik van de tv en die zal me wel redden. En, en dat hij vervolgens zelf helemaal niet in de rechtbank verschijnt. Vervolgens nooit meer een telefoontje beantwoord nadat het geld geïnt is. Ik bedoel, daarmee wordt het toch, toch wel het hele beroep komt wel ontzettend op, uh, op de helling te maar, maar dat zou hij als maffiamaatje waarschijnlijk juist niet doen, want dat is veel te gevaarlijk. Nou ja, kijk, ik weet dus niet precies welke zes cliënten die zich die nu hebben gemeld. Uh, ik denk inderdaad dat, dat, ze, dat echt voor gevaarlijke jongens, dat hij, daar, bedoel, dat hij zelf toch ook enorm de problemen kan komen hiermee ja. We gaan even naar een ander onderwerp. En dat heeft te maken met een Facebookfeest. Er komt geen alternatieffeest voor mensen die van plan zijn... vrijdag naar Haaren te gaan voor het grote, uit de handgelopen Facebookfeest. Maar of de gemeente Haren daarmee ja. helemaal onder controle heeft... dat valt nog te betwijfelen. Hebben jullie het een beetje gevolgd? Ja, Zit je op Facebook, Kees? Ja, dat wel. Maar ik doe er alleen niet zoveel. Heb je niet ik... aangemeld voor het feestje? Nee, ik, ik, ik snap ook de hele commotie niet. Want er is nog nooit voor mij een reden geweest om naar haren te gaan. En ik denk dat er ook uh, nee, maar bijna en... uitgesloten is... dat er een reden komt om naar haren te gaan. En maar maar meer dan 20.000 mensen zo... hadden zich aangemeld. Ja, maar dat is volgens mij echt een spel... Uh, wat zich op Facebook afspeelt en het feit dat daar die gemeenteambtenaren zo opgewonden op reageren... en, en totaal radeloos zijn, 20.000 bezoekers in Haren, wat maken we mee? Nou ja, ik, ik weet niet, ik vind het heel raar zoals het op... Uh... Ik zou gewoon, als ik de gemeente was, van de afdeling communicatie... zou ik uh, op Facebook zetten, er is in Haren niets te doen. Er is ook in <laughs> Haren nooit iets niet. te doen geweest. En er zal ook in Haren niets te doen komen. Uh, juist, hebben he, he, we hier te maken met een generatie, uh, we hebben hier wel te maken met een vreugde voor de ijdelheden. De gemeente Haren wil heel graag ook in het nieuws en die wil aandacht hebben. En die gaat er door allerlei rare berichten verspreiden. Terwijl het in feite gewoon een ordeprobleem is. Ze moeten gewoon politie neerzetten en mensen controleren die haren binnen willen komen. En punt uit. En verder uh, moeten ze helemaal niet zo communiceren met de buitenwereld. Ja, maar het is wel apart. Hè? Toch, toch even nog naar dat medium. Uh, dat Facebook. Uh, je, je, je drukt een verkeerd knopje aan en opeens krijg je 20.000 mensen op bezoek. Ja, daar moet je ook goed nadenken. Als je een tweet verzet. Bent, of op Facebook een fotootje plaatst, of op waar dan ook op het internet je begeeft, dat je goed moet nadenken, want dat is natuurlijk wel een kenmerk. Het, is, uh, het gaat soms sneller dan het licht. Hè? En ik krijg heel veel reacties. Dat is hartstikke leuk. Ja. En soms levensgevaarlijk. Maar, maar denken jullie echt dat, dat dit alleen maar opgeblazen wordt door haar? En dat er niks aan de hand is? Want, want als er echt zoveel mensen komen. De NS heeft er ook uh, over nou, nee, uitgesproken. Ik denk een ordeprobleem. Dat kan heel ernstig zijn. Dus dat moet. Kijk, ik heb begrepen dat ze een handje vol agenten hebben. Dan denk ik, ja, daar, daar heb je dan misschien wel een probleem. Ik bedoel, ik zou toch wel eventjes wat achter de hand houden. Als dat echt zo is wat dat zei. Want stel dat er heel veel mensen voor de deur zijn. en ze zijn allemaal dronken. dan moet je dat natuurlijk wel kunnen pakken. Ja, en dat maar dan, je... Moet je dat, dan moet je dus niet eindeloos, maar nog meer stennis gaan trappen en nog meer uh, in de media komen om de zaak nog groter te maken. Komen ja. er nog meer met Dan gaat ja. Kees straks ook nog naar Haren. Nee, ik, het, ik, ga, ik ga niet naar Haren. Dat uh, ga ik misschien straks wel... Is het is uh, leuk uh, dat uh, twint... trouwens. Oké, okay, ja. nou ik neem de beledigende opmerking neem ik dan bij deze terug. Dank je. Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat 20.000 mensen naar Haren morgen afwijzen. We gaan het afwachten. We gaan ze allemaal tellen. Dank, dank jullie wel. Joost Nie Niemuller en, uh, en Kees Boman. Dit is Radio 1. Lunch. In de Nationale Nieuwsquiz van lunch gaan we op zoek naar de nieuwscanner van deze week. En ik speel de, de quiz vandaag met Hanne Wanders uit Rotterdam. Hartelijk welkom. Dank je. Wat, uh, nee, ik wist nog even dit ik afmaken. Als, als het je lukt nieuwscanner van de week te worden, dan win je 300 euro. Hoogste score was tot nog toe 55 punten. Uh, in de eerste ronde stellen we een aantal vragen. En uh, het aantal punten dat je daar haalt, nemen we mee naar de tweede ronde. Uh, nog even, uh, wat doe je in het dagelijks leven? <laughs> op het moment ben ik uh, werkzoekende. Oh. Ja. Wat zoek je? oproepje? je? Uh, wat zoek ik? Nou, Ik heb Europees Recht gestudeerd. En ja, iets wat daarop aansluit. Dat, en heb je een bepaalde functie die je in gedachten hebt? Of mag het alles zijn? Ja, nou, ik ben redelijk breed aan het zoeken nu, zeg maar. Ja. ja Europees Recht gestudeerd? Hoe ja. lang geleden afgestudeerd? Uh, een jaar geleden. En al die tijd... Nee, de... ik heb in de tussentijd wel gewerkt. Maar, maar ja. de laatste tijd heb je dus extra veel tijd om even de krant te lezen. alle de krant te lezen. Al de ja. actualiteiten, de rubriek op radio en tv te volgen. Ja. Dus we hebben hier te maken met een winnaar waarschijnlijk. Uh, het zou leuk zijn. Het zou hartstikke leuk zijn. Goed, we gaan het gewoon proberen. Ja. We beginnen met de quiz. De Nationale Nieuwsquiz. Samir A. is een paar dagen geleden in zijn cel opnieuw aangehouden voor terrorisme. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar bezig was... met het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland... Zijn advocaat Victor Koppen vindt het allemaal hoogst onwaarschijnlijk. Normaal gesproken zou justitie in ieder andere zaak dit soort dingen niet serieus nemen. Maar omdat het om hem gaat, nemen ze het kennelijk wel serieus tot mijn uh, verbijstering. Je hoort het, Samir A. werd in zijn cel aangehouden. In welke stad was dat? In Rotterdam. Ja, dat is de stad waar je woont, hè. Ja. Dat maakt het makkelijker. Hij zit in de schi. een gevangenisstraf uit van 9 jaar. Tweede vraag. Samir A werd aangehouden omdat hij opnieuw verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag in Nederland. Hij zocht daarvoor contact met andere gevangenen. De bedoeling was om aan explosieven te komen. Om welk soort explosief ging het? Pas, weet je niet. Daar zit je niet zo in. Nee. Semtex was dat. Oh, okay. We gaan uh, naar de vragen 3 uh, en 4. Ik lees nu een kop voor uit een krant. Waar gaat die kop over? U krijgt drie mogelijke antwoorden te horen. Uh, de kop is vertrouwd en verrassend. En dat kan zijn 1. De formatie. Vertrouwd omdat de onderhandelaars optimistisch zijn... en verrassend omdat niemand had gedacht dat de Partij van de Arbeid erbij zou zijn. 2. Het Stedelijk Museum is klaar voor de officiële opening van morgen... door koningin Beatrix. En 3. De Nederlandse herenselectie voor het WK Wielrennen van zondag. Want uh, er zitten vertrouwde namen bij, zoals Gezink en Mollema. En verrassend is het door de onbekende Lindemans en Slachter. Dus op welke uh, waar, waar gaat die kop over? En die kop luidt vertrouwd en verrassend. Ik denk dat het antwoord um, B is. Ja, B is 2, hè? Ja, twee. Klopt. Ja, het Stedelijk Museum is klaar voor de officiële opening van morgen... door koningin Beatrix, dat is ja. goed. Uh, dit uh, kwam uit de Telegraaf, dit, uh, deze kop en dit bericht dat eronder stond. Vraag vier. Ook uh, het uiterlijk van het museum is veranderd. Er is een nieuwe vleugel gebouwd. Wat is de bijnaam van die vleugel? Pas. Dat is de badkuip. Ja. En er is een restant ja. ingevestigd. Even kijken, de tussenstand. Als ik dat even goed doe uit mijn hoofd... dan heb je twee punten, dat uh, klopt... Dat is ja. nu bevestigd door de jury. Uh, we gaan naar vraag 5. En dan laten wij u een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? Als er nu een meerderheid in de Kamer is... die vindt dat die kinderen niet meer worden uitgezet... Ja, dat we dan nog wel in de komende week, omdat er onderhandeld wordt... wel met uitzettingen uh, geconfronteerd uh, gaan worden. Wie is er aan het woord? Arie Slob van de ChristenUnie. Dat klopt. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er tijdens de formatie... geen minderjarige asielzoekers worden uitgezet. De missionair minister Leers voor Immigratie en Asiel... bespreekt het voorstel van de Kamer vandaag in de ministerraad. Het, het is correct. We gaan naar vraag 6. Het tijdelijk pardon dat gisteren is aangekondigd door de Tweede Kamer... moet gaan gelden voor kinderen die langer dan hoeveel jaar in Nederland verblijven? Langer dan... tien jaar. Nee, nee. dat is niet goed. Het is minder lang. Het is langer dan vijf jaar. Ja. En dat zijn volgens slot dan kinderen die inmiddels geworteld zijn in ons land. Ja. Wij gaan naar vraag 7, dat is de nieuwsfactor. Bij de volgende vraag, en dat is deze dus, krijgt u de kans om de score flink op te vijzelen... want er zijn maximaal vier punten te verdienen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, dan zegt u: Stop. Maar wel goed nadenken, want u krijgt maar één kans. Een herkansing is er niet. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. Nou, goed, let goed op dus. 4. Voor mij gaan de duimen omhoog. 3. Ik ben nog maar iets meer dan de helft waard. 2. Ik heb haren in rep en roer gebracht. Facebook 1. Uh, Facebook was. Facebook is goed. Oh. <laughs> dat is goed. Dus uh, dan heb je daar twee punten voor. Uh, denk ik toch? Twee was het, hè? Ja, dus twee. En dat brengt het totaal op vijf. En dat is spannend. Want oh. dat betekent dat uh, als jij elf punten haalt, ja? er een shootout komt. Hè? Dan Oeh. moet je nog met, uh, oh, met de meneer van de hoogste score tot nog toe. Daniel. Uh, Merriënwaterwetter is... Oh nee, nee, dat is... Nou ja, goed, ik komt straks op. Maar dan, dan, ja. Ze kunnen nog gelijk komen. Um, maar nou ja, dat gaan we zo meteen doen. Dus okay. uh, doe straks goed je best. Vijf ja. punten scoren, uh, bij elf sta je gelijk. Ik ben het volkomen eens met de stelling. Ik ben het uh, niet eens met die bezuinigingen. Dit is gewoon verkiezingsbelofte. Die worden zelden waargemaakt. Absoluut eens. En als consument, denk ik, moet je gewoon betalen voor de zorg die je afneemt.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 Zolang er nog geen redenering is, uh, mogen uh, minderjarige asielzoekers niet worden uitgezet. Dan heeft de Tweede Kamer gisteren besloten. Maar eigenlijk is een meerderheid van de Tweede Kamer voor een definitief kinderpardon. De Partij van de Arbeid wilde daar gisteren echter niet zijn vingers aan branden... omdat de partij aan het formeren is met de VVD die tegen is. Uh, de stelling waar u op kunt reageren, ik zei het al, is... Uh, de Tweede Kamer moet zo snel mogelijk instemmen met een kinderpardon... Als u daarmee eens of oneens bent, dan kunt u dat sms'en naar 7070. Dus 7070 kost 50 cent. U kunt gratis bellen met het nummer 0800-1101. En u kunt stemmen via onze website www.stand.nl. En voor de uh, twitteraars is er uh, hashtag standpunt. Om half twee uh, is de gast in Stand.nl... Aleid Wolfse burgemeester van Utrecht. Ja. Hanne Wanders die, die is hier nog steeds. Um, en uh, ja, je moet 11 minimaal halen. 12 ja. is beter. En bij 10 uh, hebben we uh, geen, uh, geen ja. wedstrijdje meer aan het eind nodig. Um, ja, je hebt precies 90 seconden de tijd. Ja. Als je het antwoord niet weet, dan uh, even pas roepen en dan gaan we snel weer ja. door. Ben je er klaar voor? Ja, nou, doe maar. Komt ie? De nationale nieuwsbus. Vertegenwoordigers van meer dan 60 landen waren gisteren in Den Haag om te praten over sancties. Tegen welk land? Tegen Syrië. Dat is goed. De VS waarschuwen tegen reizen naar welk land vanwege het anti-islam filmpje? Pakistan. Dat is ook goed. Welke Nobelprijswinnaar riep op om zangeressen van de punkband Pussy Riot meteen vrij te laten? Sui. Of zoiets. Ik weet niet Dat is goed. Ansan Sushi. Sushi. Dat is goed. Welk land stelde gisteren een verbod op drankexport in? Tsjechië. Goed. Welk Rotterdam ziekenhuis is het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van Nederland... volgens de site Zorgkaart Nederland... Pas. Is thuiswedstrijd, Icacia Ziekenhuis. Ja. Over welke Nederlandse zanger verschijnt in oktober een biografie? Jan Smit, hoe heet de Space Shuttle die gisteren op de rug van een Boeing 747 landde in Los Angeles? Endeavour. Goed. Het pand van studentensociëteit Minerva. In welke stad moet voor twee weken Leiden. dicht? Klopt. Tegen welke club gaf FC Twente gisteren de overwinning in de Europa League uit handen? Tegen Hannover 96. Helemaal goed. Welke winkelketen verkoopt sinds een week hoofddoeken voor moslimvrouwen? Hema. Goed. Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen concluderen dat welk dier ongeschikt is als huisdier? Hond. Klopt. Bezoekers van een pretpark in Californië hebben vier uur lang vastgezeten in wat voor attractie? In een in welk land is de iPhone 5 nog niet te koop omdat de Apple-winkels staken? In Nederland? In Frankrijk, oh. een martelschandaal. In een gevangenis in welk land heeft de minister van Buitenlandse Zaken doen Binnenlandse Zaken doen opstappen? Georgië. Klopt. In, welke, in grote delen van welk Aziatisch land lag gisteren het openbare leven stil voor een staking? In China. In India. Frankrijk en de EU onderzoeken met spoed of een genetisch gemodificeerde soort van wat voor voedsel leidt tot kanker? Van maïs. Dat is goed. En ik heb niet meegeteld, daar had ik het veel te druk voor... Maar, maar anderen hebben wel geteld. En jij hebt 12 punten. Wow. Dus je hebt 60 punten gehaald. Yeah. Je hebt gewonnen. Je hebt 300 nou, euro. Fantastisch. Dus ik kan jou van harte feliciteren. <laughs> ja, en, uh, dankjewel. Nou, Hanne, Hanne Wanders uit Rotterdam, uh, veel plezier ermee. En bedankt voor je komst. <laughs> ja, dank je. Dag. Daniel Merriweather was het met Change. Dat bracht het eind aan het eerste deel van Lunch. Zometeen zijn we er weer. En daarnaast stand.nl met als stelling... de Tweede Kamer moet zo snel mogelijk instemmen met een kinderpardon. Tot zometeen. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen vanuit De Kroon in Amsterdam... Vrijdagmiddag live Topadvocaten Ines Weski. Ik kan nooit aanzien hoe sommigen overheerst worden Rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen Veel satire Mark heeft Oude geen doos. vrouw Dat is helemaal niks om ervoor te schamen Dat Uw... kan gebeuren zeg ik altijd maar ja, mevrouw Ritten En live muziek van number 9 Release the U bent ook welkom in de kroon in Amsterdam Van 2 tot half 5 bij Vrijdagmiddag live Radio 1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 Meld u vandaag nog kosteloos aan op bouwconnect.nl. Ook Kat Company en Kat Accent zijn nu gecertificeerde resellers van de Bouwconnect Bibliotheek. Bouw mee!